Het is nieuws van 4 uur. Dit is Maud met het aangescherpte toelatingsbeleid... dat president Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven moslimlanden. De maatregel moet terroristen weren. Het is niet duidelijk op welk vliegveld de geweigerde passagiers wilden instappen. Volgens de KLM hadden de zeven een Amerikaans visum. Ze mochten niet mee in het vliegtuig... omdat ze in de VS niet door de douane zouden zijn gekomen. Eerder vandaag weigerde de maatschappij Egypt Air vijf Irakezen en iemand uit Jemen. Ze zouden van plan zijn geweest om via Cairo naar New York te reizen. Nederland stuurt een tankvliegtuig naar het Midden-Oosten in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Het toestel van de luchtmacht is vanochtend vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven met aan boord ruim 30 militairen. De KDC-10 gaat vliegtuigen van bondgenoten bijtanken. Dat gebeurt in het luchtruim, boven Oost-Irak en Syrië. Nederland levert sinds 2014 een bijdrage aan de internationale coalitie tegen IS. Minister Ploemen heeft een website gelanceerd om geld op te halen voor subsidies op gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Daarmee hoopt ze de gevolgen op te vangen van het nieuwe Amerikaanse beleid op dat gebied...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 Zij won vervolgens de eindsprint. Het weer, de bewolking neemt toe, maar tot de avond blijft het droog. De dus 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking. Vooral in de noordelijke helft wat regen. En het wordt ongeveer even warm als vandaag. En dit was het NWS ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. En we schakelen live over naar Joop. Ja, ik wist niet of het nieuws was of niet. Zandvoort staat met 3-0 voor een prachtig doelpunt. Het was een fijne schop die werd genomen door En eh, Paul van de Oort. Uh, moet ik eens kijken. Kon de Gielsen liet die bal lopen. Zag dat namelijk dat Jesse de stond. Die haalt uit en schiet vierde keeper in de doel. 3-0 voor Zandvoort. euro en uh, contanten onderweg zijn geweest naar Wall Street. Je weet, wat maar uit, he. De Wall Street Shuffle, de eerste plaat Die zijn weer van 4 uur... bij Sanford op zaterdag. Ten CC en de Wall Street Shuffle. Jawel, wat gaan we in het derde en laatste uur allemaal doen, ja, uh, Albert-Jan? Ook in derde uur natuurlijk een vol programma. Uh, uiteraard gaan we straks weer live schakelen met uh, Joop van Nis. Die is voor ons aanwezig met, tijdens de wedstrijd SV Zandvoort tegen IJmuiden. Tussenstand momenteel 3 tegen 0. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er nog op het veld staan, trouwens. Ja, ja, je weet het maar nooit. Zoals dan weet je het maar nooit. Goed, uh, we gaan praten met uh, Jonas Parson, collega van ons. Die uh, zal vanavond optreden als captain van het team van ZFM. Uh, tijdens het Raadje Plaatje-evenement in Café 4, wat om 8 uur gaat beginnen. En uh, wat onder het thema is: ZFM tegen de rest van de wereld. Kijken uh, hoe het trainingstage is bevallen. En daar hoort je straks ook meer over. Oh, ik heb de telefoon gehad. Ja, ik, uh, ik neem hem even op. Jap, weer daar weer. Ja. Ik ben er weer. Je bent er al in de uitzending, zeg het maar. Oké, okay, prima. 4-0 voor Zandvoort. Schitterend Zo. Afdrukken. En de beheersing van Nigel Berg om die bal heel beheerst aan zijn piepen te plaatsen. Schitterend Prachtig doelpunt. Zandvoort lijkt met 4-0. Dat zijn uh, mooie berichten goed. vanuit uh, Duitsersveld. Daarover later. Meer. Ja, goed. goed uh, waar we gebleven? Ja, Jonas Parson, Captain CFM. Uh, tijdens Draadje Plaatje, vanavond vanaf 8 uur in Café 4 onder het thema van ZFM tegen de rest van de wereld. Hij gaat ons daar alles over vertellen. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert vooralsnog naar de naam Vienna. En het gedicht van de week, het wordt weer een tranentrekker... rond de klok van kwart voor vijf, onder de titel... De bom is gebarsten, een en al liefdesverdriet... om kwart voor vijf tijdens het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om, te komen, om ook het komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte Zandvoortse lokale zender, ZFM. En dat kijken kan via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de tolweg Tina en hoor je nu de muziek van Sam Felt. We were in love with the sun.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 When I spent the summer on you. En wederom schakelen we over naar Duitsersveld. Sneead Fres. Ja, een lichte overtreding van een van de zampers verdedigers. De bal gaat aan de rand van de 16 meter. Een prachtige plaats, uh, vrije schot. De stand is 4-1. Nog steeds een voordeel van Zandbos. Nou, nou, Most things in life and free.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 I'll be right here to spend the summer on you Ja, vanaf 1 februari gaan de strandpapioels weer opgebouwd worden. Wij zijn klaar voor de zomer. De Summer on You, hoorde We leveren het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En in Zandvoort en de regio te ontvangen, digitaal op uh, kanaal 40, via Ziggo. You Your inspiration.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 de muziek van de Pointer Sisters en Happiness. Ja, het slot van de wedstrijd van vandaag. S.W. Zalvoort. en we Worden ze juist van... Uh... Oh, wat gebeurt er, Jan? Oh, ja. oh, mag ik al? Ja, je mag. <laughs> ja. Oh, ja. Hier was een grote kans voor Patrick... Uh... Koper, maar hij uh, ja, verstopte zich. Uit. Hij schrok misschien van de bal, weet ik veel. Hij valt in ieder geval. En die bal gaat over de zijlijn en Aimeiden uh, mag die bal En Aimeiden doet er alles aan om die stand wat, wat beter zicht te geven. Maar Sanford wil niet capituleren. Hij heeft al één keer gecapituleerd, maar dan is ook alles. Daar gaat Sanford weer. Goeie paas. Er gaat berg, berg. Oh, je raakt hem helaas kwijt. Dat was een uitstekende paas. Hier, ik, ja, een ik durf niet te zeggen wie er precies is. Dus het is natuurlijk misschien wel verkeerd van mij, maar ik weet het nog niet. Overtreding en terecht goed gesloten Maar alhoewel, uh, ja, dat doet hij dus een keertje goed, laat ik het zo zeggen. Een overtreding van een zandvoorspeler op de nummer 10 van uh, IJmuiden... geeft een vrije schop, een meter of 15, buiten het stadsgebied van Zandvoort uh, De luchtmacht van IJmuiden, het zijn flinke jongens, moet ik eerlijk zeggen... die staat allemaal voor het doel van de kleine... En dan gaat hij oh, gaat erin. Mooie okay. kopbal. Dat een uitstekende kopbal. Prima. Ja, wel, wel. Uh, gaat 4 in de paal. Gaat hij achter met Saars. Niks aan te doen. 4-2. En ik kan me niet voorstellen dat dit toch heel erg veel lang zou duren. Want 4-2 is verzandstel in ieder geval genoeg. Kagia die stond uh, op dit moment uh, 2-0 achter tegen uh, Arsenal. Bij Arsenal. Arsenal ook een rode kaart overigens. En dat is eigenlijk de naaste tegenstander van Zandvoort. Want als dit deze stand zo blijft. Dan kruipt Zandvoort uh, naar de tweede plaats en dan uh, gaat het uh, Kagia voorbij op uh, doelpunt uh, gemiddelde. Want uh, dat is op dit moment gelijk en Kagia zou dan verliezen met uh, 2-0. Nu uh, is dat de haan. Hij haalt uit. Ah, oh, vierde paal gaat hij eruit. En dat is Berg. Berg is erbij. En dat is het uh, gevaar dus voor hem Ook Over de bewegingen weer... Oh, een, uh, ja, ja, hij had hem nog snel ongelooflijk. En nu raakt hij hem kwijt. Helaas, hij probeert het met alle mogelijkheid om zijn derde doelpunt erin te krijgen. Dat is niet het geval. En nu maakt hier, het uh, maakt een overtreding en mag hem um, uiteindelijk uit uh, die verdediging komen. En dat doen ze dan nu over de, uh, over de linkerkant. Diepe bal. En daar zit de bal van de oorzitter voor. Die kan hem goed aannemen op de borst. En dan speelt hij uh, de Haan aan. Die niet bij de spel staat. Wordt in ieder geval niet gefloten. Volgens mij stond hij dus wel. En de Haan die gaat alleen naar de keeper af. En maakt pas paar schijnbewegingen. En het is 5-2. Prachtig beheerstdoelpunt. Ja, ik denk dat daar gaat de, de verdediger van en de krijgt de gele kaart vanwege zijn commentaard. Daar, niet ik alleen, maar er zitten hier nog een paar in de buurt die vonden vijf, ja. dat de haan een meter of wat buitenspel stond. Ja. Ik denk het ook. <laughs> misschien is de compensatie van deze arbiter die deze wedstrijd absoluut niet aangevoeld heeft en dus ook echt in, echt in... nou ja, laat ik dat maar niet zeggen in ieder geval mag Mijden nog uit de bal uittrappen vanaf de middenlijn. en wacht even tot alle spelers van Zandvoort op de eigen helft zijn. Er komt een flyers aan, denk ik. Oh, ja. Jezus, dat gebeurt toch niet. De bal die je bal moet nemen staat op de helft van Zandvoort. Ja, je stond toch 10 centimeter op de helft van Zandvoort. Dus hij moet terug. Vermeel heeft het misschien wel gelijk. Maar echt, hij voelt helemaal niets van deze wedstrijd. En dan komt weer een verre bal van Milan Berg Belekamp. De haan kan er niet aankomen. En Hij kan nog overnemen, over de zijkant, uh, linkerzijkant van Zandvoort, daar zit Nijs tussen. Berg die voor mij echt de man of the matches geweldig gespeeld heeft, twee doelpunten heeft gemaakt en overal tegelijkertijd was op het veld. Hij was niet van die bal af te krijgen en dat, uh, ja, dat, is, dat is zijn kunstje, dat doet hij ontzettend goed en uh, dan is hij niet te stoppen, hij moet alleen oppassen dat hij dan geen schoppen krijgt, want dan, is, uh, dan, is, dan moet hij inderdaad, en dan gaat Zandvoort weer, naar de vierde rechterkant. Van de komt inlopen naar uh, Patrick uh, Kopenmeer, die stond gelekt in, in, uh, in het 16 meter gebied. En die wacht het over de zijlijn via een, een uh, speler van Emuiden en dat mag gaan gooien. Nee, hey, Zandvoort mag gooien. Ja, uh, inderdaad. Zandvoort gooien, inderdaad. Gaat die bal komen? Nou, even kijken, dat is een hele slechte inworp. Er wordt zelfs nog gefloten, wordt afgefloten, omdat die inworp gewoon niet goed is. En dat, uh, ja, dat is ook niet goed voor, zand voor natuurlijk. Dat leer je al bij de F's om een bal over, uit de nek en uh, boven het hoofd los te laten. Dat gebeurt er dus nu niet. Ja, maar de bal gaat in ieder geval niet via Nijtsenberg over de zijlijn en hij mag hem mag gaan gooien. Er zit hier een herrie naast me en hij werkt niet met de handschoen. Het moest je met zonder handschoen doen, en dat ja, dat doet hij wel. <laughs> maar goed, dan gaat die bal weer. Een diepe bal. En Zandvoort kan die heel simpel oplossen. De keeper van Zandvoort, Reinier Metsaars, kan die heel simpel opnemen. En gooit hem direct uit naar de linkerkant. En ook daar is een invallen voor Zandvoort. En dat is Kales. Kales nu naar Berg. Komt er niet. Uh, Lotje Rikkers. Die is in de plaats gekomen van Koeman Gielsen. Speelt uh, Patrick Koper. Koper, een hele mooie type bal. Naar Zandvoort. De rechterkant. Uh, daar heeft tegen één. He, uh, ik, ja, nu staan er heel veel mensen voor. Ik kan niet zien wat er gebeurt. Soms mag in ieder geval gooien. Prima. Naar nou, staat alleen in het centimeter gebied. Onnafvolgbaar. Wat bewegingen maakt die man daar. En dat is 6. Zes twee. Schitterende bewegingen. Deze man, ja, die kan je eigenlijk niet. Die, die hoort niet in die derde klasse thuis. Je hoort veel hoger te voetballen. Maar hij ziet heel goed. Hij ziet. Zijn, maar zijn, uh, Jesse de Jesse Goudhankje de Die zijn derde doelpunt maakt. Zit hij vrijstaan. En dat 6-2 voor Zandvoort. En nog is het nog niet genoeg voor deze schrijf, Zegt die nu al drie minuten door laat spelen. Zandvoort zegt die niet van. 6-2, dat is eigenlijk een, een, een, een vernedering voor Ermuiden. En dat is dan misschien wel de... daar is het eindsignaal. Uh, hij uh, fluit nu voor het einde van deze wedstrijd. Zandvoort wint terecht met 6-2. Het was de hele wedstrijd sterker. Ik moest alleen oppassen dat het achter hem uh, 6-2 is genoeg om die tweede plaats te pakken. Want ik kan me niet voorstellen dat uh, KGA nu nog gewonnen heeft van Arsenal. Oh, mooi. week speelt Zandvoort uit. Ik, uh, hou me niet uh, uh, aan de naam. Ik heb geen idee tegen wie. Maar in ieder geval spelen we buiten Zandvoort. En dan, uh, ja, dan ben ik er niet bij. Oké, okay, mooie wedstrijd dus voor de SV Zandvoort uh, vandaag, Joop. En we hoorden ja. iemand uh, bij jou de hele tijd op de achtergrond. Wie was dat? Op de achtergrond. Ja, met ja, het, ja. met het commentaar en dergelijke, zeg maar. Ja, nou, er, er zaten een heleboel mensen omheen. Want er zaten. Oh, okay. Ook zakelijk met de en overigens. Maar er was, er was redelijk veel publiek vandaag aanwezig. Ja. En uh, ja. Je hebt een mooi Zandvoort 6-2 kan je Dankjewel Joop, en tot uh, de volgende keer. Een mooie overwinning dus voor SV Zandvoort vandaag tegen M.U.D.: Het werd 6 tegen 2. Jawel, nou, daar houden we van hè. Nou, dat vind ik geweldig. Daar doen we het voor bij CFM Clean Bandit nu. En Rockabye. She by the water.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 Time for, for your, your dear. dear Now she got a six-year-old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 Twee heerlijke praten achter elkaar bij Zandvoort op zaterdag... op je enige echte eigen lokale radio, CFM. Als historia, Clean Kling Bandit, samen met Jean-Paul, jawel. En de, single, de laatste verschenen single, Rockabye. Gevolgd door een klassieker uit de jaren tachtig, Jackie Graham. En Set me free. Half vijf, half vijf, half vijf. Tijd voor het dier van de week. We hebben we nog steeds Vienna in de aanbieding op het jan? Klopt, het wordt toch hoog tijd dat Vienna ook een eigen thuis krijgt. Vienna is als moederpoes van maar liefst zeven kittens bij het dierentehuis binnengekomen. Haar kinderen hebben inmiddels allemaal een huisje gevonden... dus het wordt nu tijd dat Vienna ook haar vleugeltjes uitslaat. Ze blijkt het heel fijn te vinden om op schoot te liggen en gekroeld te worden. Daar kan ze geen genoeg van krijgen. Ze komt dan echt kopjes geven tegen je kin... en soms geeft ze heel zachtjes een liefdesbeet. Ze is een stabiele kat die niet zo snel onder de indruk is... van alles wat er om haar heen gebeurt... Daarnaast zit er ook een pittige kant aan Vienna. Meestal is ze het er niet mee eens als je haar van die warme schoot afhaalt. En dat laat ze dan even weten ook. Ook moet ze niet te veel hebben van andere katten. Je moet echt in staat zijn om haar gedrag een beetje te sturen. Kortom, geen beginnerskat. Het dierthuis denkt wel dat ze nog wat aardiger kan worden... als ze haar eigen plekje zou hebben gevonden. Voor Vienna zou het ideaal zijn als haar nieuwe huis ook een tuintje heeft... en geen andere huisdieren... Oudere kinderen vinden ze ook wel gezellig. En waar verblijft Vienna? Vienna verblijft momenteel in het Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Vienna verdient een thuis. En ook Vienna vind je terug op de CFM-app. Die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store onder ZTV Zalvoort. Blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. Kan je meeluisteren met de radio ons luisteronderzoek invullen. Gewoon even via het menu gaan naar luisteronderzoek daarvoor. Café 4 uh, aan de hand staat in Raak je plaatje tegen de CFM tegen de rest van de wereld. En CFM moet gewoon gaan winnen. Jawel, dus A Night to Remember moet het gaan worden voor het uh, CFM-team... Uh, maar ja, een goede tweede plek is ook helemaal niet erg hoor Jonas, goedemiddag. Goeiemiddag. Ja, de captain hebben we hier uh, in de uitzending op dit moment, ben je al een beetje zenuwachtig ja, voor de, de Ja, ik begin steeds zenuwachtig te worden hier. Ja, he, we maken dat je echt gewoon een beetje zenuwachtig. Ja, ik denk, dat is het helemaal. Ik uh, heb net alweer verhalen van onze collega's Sander en dat uh... Ja, ik hoor het ook een beetje aan je stem. He, wat? De zenuwen beginnen een beetje te komen Albert-Jan. Ja, ja uh, het, komt er, het komt eraan ja. Hoe was je trainingskamp? Mijn trainingskamp? Uh, zwaar. Wat staat er precies te gebeuren vanavond? Voor de luisteraars die niet weten wat Raadje Plaatje inhoudt. We hebben natuurlijk Raadje Plaatje. ZFM is het hoofdteam, zeggen we dan maar altijd. Dit is volgens mij de zevende editie. Dat we ook meedoen. Waarvan we er vijf hebben gewonnen. En twee hebben verloren. Klopt dat? Volgens mij maar één hoor. Oh, één verloren. Dat is even om de drukte vooral. Ja, ja. Dat gaan we op. Elk team bestaat uit vier personen. Uh, en uh, hoe heb jij je team samengesteld? Uh, en wa waarom op die manier? Ja, we hebben natuurlijk een hele mooie Facebookpagina... van uh, ZFM zelf, van de programmamakers uh, bij ons. Ja. Daar heb ik een uh, advertentie op geplaatst... Uh, wie er mee zou willen doen met razen plaatje. En daar heb ik uh, nou eigenlijk al binnen een uur gelijk een reactie gehad... van uh, onze Ruud Jansen. Collega Ruud Jansen, ZFM van en uh, ZFM Lunch. Ja. Ja, die uh, zei van, ja, het lijkt me hartstikke leuk om mee te doen. Dus ik zeg, nou, uh, we doen het gewoon. Dus jij nee. zit bij mij in het team. Maar dan zit je in ieder geval voor de jaren 60, 70, 80 en 90 zit je goed. Dat uh, is zeer zeker zwaar. En dan hebben we natuurlijk uh, de enige echte Marco de nog. Nee, je niet. Nou, die is vandaag hey, ook niet bij je voorgekomen. Hoe mijn... kom je bij Marco terecht? Ja, ik de dichter en heel... schrijver. Ja, daarom. Ik heb een hele grote, uh, Heel veel bron hier hè, in uh, Zandvoort. Ja. En af en toe wordt we er wel eens wat ingefluisterd. En toen dacht ik van, nou, daar hebben we wel wat aan vanavond. Dus die heb ik benaderd en die is er ook gewoon gezellig bij. Oké, okay, dan zit ik op uh, drie als ik uh, goed, uh, goed ben. Ja, uh, nee, dat heb je mij meegeteld, hè? Uh, ja, ja. klopt. Okay. Ja. En dan hebben we nog uh, Dolly tapiering. Die leek het ook wel leuk. Dus ik denk, nou, die nemen we er ook gewoon bij. We zien het wel uh, hoe ver we komen. En je hebt ook nog een, iemand die, die keurig schrijft, die keur hè? Ja, we hebben ook een geschrijver Ja, oké. Okay. Maar goed, de, de, de, de, de, dus het heeft geen zin om allemaal jonge luider in te stoppen, want dan heb je alleen de top 40 af. Want daar ben jij voor waarschijnlijk, voor dat onderdeel. Ja, grotendeels. grotendeels. <lacht> ik weet ook wel iets van de 90s en 90's. Dus. Oké. Okay. Maar goed, zes keren op de eerste plaats, en dus je hebt wel een eer te verdedigen. Ja, absoluut. Maar ja, het zou ook een keer erg zijn als we een keer een tweede zouden worden of derde zouden worden. Nee, toch? helemaal niet, toch? Nee. Dat nee, dat nee. Lijkt maar iedereen niet. is er wel op uit om het CFM te verslaan, natuurlijk. Ja, we zijn gewillig daar, hè? Dat heb ik gehoord. Ja, dus uh, oké, okay. en uh, hoe, weet je iets over het programma of hoe dat samengesteld is? De, de lijst of? Ja, nou, de lijst. Ja, de, de, de nummers. Die ja, <laughs> je, hebt, je, hebt, je hebt vijf onderdelen. Ja, He? vijf de, rondes van tien vijf nummers. Vijf ja. rondes, klopt. Tien nummers, en dan heb je alleen de intro, als het goed is, die uh, aan je geluisterd uh, wordt. Ja. En dan heb je minder dat... dan vijftien seconden om wat te verzinnen. Ja, nou, verzinnen. Oh, ja, ja dat het goed ik, snap is je, ik snap je, ja. Dan, uh, ja, punten. Ik weet alleen niet hoe de punten liggen. Dat, uh... Nou, je hebt, je hebt één punt als je één van de twee goed hebt. Dus de uitvoerende dan wel het nummer. En dan heb je ze allebei goed? Kan je zelfs drie punten gooien. Heel meen. goed, heel goed. Oh, en dan heb je gehoor. nog aan het eind van elke ronde heb je ook nog een algemene vraag? Ja. Vijf punten. Vijf punten. Vijf punten. Ik heb in de wandelgangen al gehoord dat het veel muziekvragen zijn. Oh, toch wel? Ik dacht v-vragen. Ja, nee, ook algemene vraag. Maar vorig jaar had je bijvoorbeeld hoeveel, hoeveel vierkante meter is de oppervlakte van de gemeente Zandvoort? Nou, als je dat soort vragen krijgt. Dat nou, dan is het goed, misschien komt hij er weer in, die gaan we zelf opzoeken. Ja, maar je mag, je mag, je mag, ik geef je, je mag geen hulpmiddelen gebruiken verder hè? Nee, nee, die hebben we nog tot uh, half acht, dan mogen we die gebruiken en daarna houdt het op. Nee, wij houden ons er altijd keurig aan, maar het is altijd kijken of die andere teams zich daar ook aan houden. Hè? Ja, maar daar zijn jullie voor. Je moet, even, je moet <lacht> goed kijken of er veel naar het toilet gelopen wordt. <lacht> ja, ja. En of er geen zendertjes ergens uh, of, of uh, mensen geplakt zitten. Maar goed, in ieder geval, het team is compleet. Je hebt het keurig verdeeld qua, qua aantal jaren, qua muziek. Ja, qua stijl. Want dit schuift natuurlijk allemaal een beetje op naar deze tijd. Hè? Ik bedoel, Glenn Miller zal je niet voorkomen, tegenkomen. Dat is te oude muziek. <laughs> maar goed, de jaren 60, 70, gauw oude hitjes, top 40. Ja, die komen af... er zeker wel in. Nou, en, en de joker, ja, ik noem hem maar de joker, Termes. Want dat, dat weet ik niet. Die, ja, die nee, maar? ik heb ook geen idee eigenlijk. <laughs> ik denk wel een beetje de jaren 70, 80 dat die er wel wat van afweet. Misschien ook weer de 90's, maar... Oké. Okay. Hoe laat begint het? Hoe laat moet je team verzamelen? Want je gaat eerst een warming-up doen, hè? Ja, mijn team is er om 7 uur, tussen half af verzamelen wij. Dan ja? uh, gaan we even een goede warming-up doen. En uh, daarna zullen we om 8 uur starten. Goed. Nou... Ik hoor het morgen wel. Jij gaat er vanavond ook nog even kijken. Ik ga even kijken, ja, tuurlijk. Ja, dan gaan we morgen de uitslag uh, behandelen. Nou, kijken uh, het wat het wordt. Ik zal de druk niet verhogen. Zes keer gewonnen, één keer niet. <laughs> ik zou zeggen, uh, heel, veel eh, heel veel succes. Heel veel succes. Dank jullie wel. Okay. Janas en uh, niet te zenuwachtig zijn, hè? Nervers. Ja, dat is hier wel een klein beetje, hoor. Het komt mooi uit, zo heet uh, deze nieuwe single van uh, Kevin James ook. Hier is dus Nervers. I promise that I'll hold you when it's cold out When we lose our winter coats in the spring Cause lately I was thinking I never told you That every time I see it my heart sinks Cause we lived at the carnival in summer just Scared ourselves to death on a ghost train And just like every Ferris wheel stops Say, I love you, it's too late. And ooh Aan het doen, hè, die Jonas? wel. Nou, gaat goed hoor. Toch? Ik, ik hoop het wel een beetje stretch, alvast. Is het ernaar, ja, dan, uh, ja, ja, alles ja. goed. Oké, okay, vanavond is dus, uh, raadje, plaatje vanaf 8 uur bij Café 4 aan de straat in Sanford. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Hele gevoelig weer. De bom is gebarsten. Maar dit is deze van John Anderson. There you have it. You see this love regretting There's something wrong again.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 Ja, dat was hem, de single van John Anderson en Hold on to Love. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Weer zo gevoelige. De bom is gebarsten. Ik. Ik heb van niemand zo gehouden. Alles. Alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven. Mijn ideale vrouw. Maar vannacht. Lag jij te dromen en je praatte in je slaap. Ik wist niet, ik wist niet wat ik toen hoorde. Je bent nu echt, echt te ver gegaan. De bom is gebarsten. Het is over en uit. Je hoeft niet te janken. Dit is nou mijn besluit. Het, het heeft echt geen zin. Je hebt dit verdiend. Nee, ik trap er niet weer in. Ik wil je, ik wil je nooit, maar dan ook nooit meer zien. Met jouw iets te hoge hakken. En jouw lippen rood gekleurd. Zogenaamd naar jouw vriendinnen. Maar wat is er nu in werkelijkheid gebeurd? Had jij toen, toen al iemand anders? Loog je mij dan alles voor... En toen je vannacht zei... Zijn naam zei... Toen. Toen dronk alles. Alles. Ja, alles tot mij door. De bom is gebarsten. Het is over en uit. Nee, je hoeft niet te janken... Want dit is mijn besluit. Het heeft echt geen zin. Je hebt dit gewoon verdiend. Nee... Ik trap er niet weer in. Ik wil, ik wil je nooit meer zien. Wat ben jij gemeen, zeg, Albert oh. Wat vind jij ervan, Jonas? Gemeen is je, hè? Ja, ik uh, heb vanavond... Uh... <laughs> Nog een spelwedstrijd. hè? Ja, ja de, bom, de bom is gebarsten. Het gedicht oh. van de dag. Dat ja, was wel mooi. Wat een mooi gedicht. Ja, zeker. Ja, zeker. De bom is echt gebarsten. Jawel.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 En uit Je hoeft Niet te janken Dit is mijn bedrijf Om te zien dat uh, collega Albert Jan Vos lekker meedoet. Ja, juist het gedicht van de dag doet me een beetje denken aan deze plaat eigenlijk. Uh, heel vreemd, raar maar waar. Je hem, uh, de singer van uh, Stef Hoorn en uh, de bom is gebarsten. Nou, we gaan er nog uh, twee draaien. Tot aan het nieuws en weer van vijf uur. Tot aan een nieuwe entertainment view. En ik hoop dat hij weer komt. Hij ja, Fred Heij, daar hebben we het dan over. En de tussen 5 en 7 bij CFM. Dus zo ga je de zaterdagavond ook weer lekker in bij je enige echte eigen lokale radio, CFM. En Katja Koekel, die hebben we al een hele tijd niet meer gehoord. Hier is de Hit to Shine. We'll Lastgekomen een beetje bij Raad plaatje alweer vele jaren geleden. De single uit de jaren tachtig van Katja Kugou en Toe Shai. Ja, voordat we deze uitzending zeg maar gaan beëindigen albers Eerst nog even heel veel sterkte aan collega en alle familie van Daan Lefferts. Sterkte voor de komende tijd, Daan en familie. We denken aan jullie. Wij zijn in de gedachten bij jullie. Zo is het. Jazeker. Jazeker. Nou, het zit er weer op. Klopt. En de wereld draait gewoon door. Ja. En uh, wij zijn er morgen weer. Zo is het. De tennisliefhebbers die zijn morgen vroeg op natuurlijk. Bij de finale van het Australian Open tussen uh, Federer en... O, uh, hoort die ander ook weer? Uh, Nadal. Nadal, heel goed. Een echte klassieker finale in uh, Down Under in Australië. Uh, en wij zijn er morgen weer. Zo ja. is het. 2-5. Tussen 2 en 5 met Zandvoort op zondag met veel voetbal. Oké, okay, wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. Some Dag, doei, doei.